Bij een gevangenis in het noordoosten van Syrië is een hevige strijd gaande tussen terreurgroep IS en Koerdische bewakers. In die gevangenis worden zo'n 5000 IS-strijders vastgehouden. In vier dagen tijd zijn bij de gevechten zeker 136 doden gevallen, dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de doden zijn IS-strijders, bewakers en burgers. Volgens de berichten zijn honderden IS-gevangenen ontsnapt, een deel van hen is inmiddels weer opgepakt. Op de snelweg A58 is een auto met hoge snelheid gecrashed tijdens een achtervolging door de politie. Agenten hadden de achtervolging ingezet na een melding van een bedreiging met vuurwapen. In het voertuig vonden agenten een nepwapen. De bestuurder is opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is een tijdje afgesloten geweest voor onderzoek. Ajax heeft met 2-1 gewonnen van PSV en daarmee de koppositie in de eredivisie heroverd. Aan de winnende goal van Masraoui ging een actie van blind vooraf... waarbij het leek of de bal over de zijlijn ging... maar de videoscheidsrechter kon niet zeker zeggen of de bal volledig over de lijn was gegaan... en dus bleef de goal staan tot woede van PSV. Verder won RKC Waalwijk met 2-1 van Fortuna Sittard. Feyenoord versloeg NEC met 4-1... Heracles Almelo tegen Go Ahead Eagles eindigde in 1-1 gelijkspel en FC Utrecht klopte Sparta met 3-0. Het weer nog. Vannacht gaat het licht vriezen, morgen begint mistig, verder in het zuiden wat zon en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio.